Goedemiddag, luisteraars in Nederland, in oost en west, op zee of waar ook ter wereld. Hier is Praag. Een hartelijke groet mede namens collega Wim Hogedorn hier van het luidruchtige Doeklaasstadion. Aan u, luisteraars in Nederland, maar ook en vooral aan al die landgenoten en rijksgenoten over zee... die al dan niet ver van het vaderland verwijderd zijn. Maar nu ook, via de zenders van de Wereldomroep, weer wat nauwer verbonden zijn... ...met dat groepje Nederlanders dat hier in de Tsjechoslowaakse hoofdstad getuige zal zijn... ...van de tweede ontmoeting in de kwartfinale van de Europa Cup voor voetballandskampioenen... ...Doukla, Praag, Ajax, Amsterdam. Het kleine groepje is overigens niet zo heel klein, want men schat het op een 6000 Nederlanders... ...waarvan dan weer een gelukkig en klein deel hun aanwezigheid in de stad... ...overigens op een niet zo prettige manier hebben duidelijk gemaakt... Aanvankelijk hebben de rustige bewoners van Praag zich geamuseerd... vervolgens stilzwijgend toegekeken om zich tenslotte te ergeren... aan, ik herhaal het, het gelukkig handjevol land schoppers dat zich niet correct wisten gedragen. En op zulke ogenblikken ben je echt niet trots op zulke landgenoten. Men legt zich daarbij geen beperking op, is blijkbaar niet beschaafd genoeg. En ook Ajax zelf zal op zulke zogenaamde supporters beslist niet trots zijn. Ook hier in het stadion is het nu kort voor de wedstrijd en ook al geruime tijd daarvoor een heksenketel. Niet alleen met toeters en kleksons, maar ook hier en daar met massa-zang van Nederlandse kant op de tribune. En dat is allemaal fijn, maar eigenlijk ook weer met vuurpijlen en donderbussen. Het laatste al dan niet onder invloed van geestrijke dranken. En Bromoski heeft de bal niet kunnen houden. Maar via de Ajax voetje over de zijne gegaan. Ingegooid door Bromowski. En meteen zit Amazo Poest weer bij. Bij het strafschopgebied gekomen. Op rechts geplaatst. De de breien verder. Op rechts weer. Nu naar de Mras die daar vrij staat. Mras. Hetzelfde speltype en als Ajax. Wachten, wachten tot ze worden aangevallen. Terugspelen op de opkomende Chamarada, De keiharde rechtsback En dan een paas in het midden waar een kopbal opvormt. Waar Gillette op loopt. Waar bal uit zijn doel is. En waar er in eigen doel geschoten wordt. In eigen doel. Vreselijk. Het is 2-1. En daar grijpt de verdediging. Daar gaat men eenvoudig de Ajax-verdediger huldigen. Want de hoge paas is door Soeteco, als ik het goed gezegd door Zuurbier. In eigen doel gewerkt. En dat betekent 2-1 door een eigen doelpunt van Ajax.